Dit van met het NOS-journaal. Actiegroep Viruswaanzin mag van de rechter morgen definitief niet demonstreren in Den Haag. Gisteren verbood burgemeester Remkes de demonstratie al. Daarop stapte de actiegroep naar de rechter, maar die geeft de burgemeester gelijk. Vorige week gebeurde precies hetzelfde. Toen kwamen er alsnog mensen naar het veld en werd er toch een demonstratie toegestaan. Die liep op het einde uit de hand toen onder andere voetbalhooligans raakten met de politie. De organisatie zei gisteren al dat mensen bij een verbod dan op persoonlijke titel naar het veld moeten gaan. Door de coronacrisis leven steeds meer kinderen in armoede. Armoedebestrijders verwachten met name in september een grote toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten, de contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen. Stichting Jarige Job stelt verjaardagsdozen samen voor gezinnen met kinderen die het niet breed hebben en toch een feestje willen. De stichting heeft het de laatste tijd veel drukker en ziet dat ook veel gezinnen een pakket aanvragen die dat nooit eerder hebben gedaan. Een Russische militaire inlichtingengroep heeft Afghaanse militanten geld geboden om NAVO-militairen te doden. Dat schreven de New York Times en de Washington Post na gesprekken met Amerikaanse inlichtingenmedewerkers. Het is niet bekend of de militanten ook echt NAVO-militairen om het leven hebben gebracht. In de VS is het aantal coronabesmettingen in één dag gestegen met ruim 45.000. Het is voor de tweede dag op rij een record. In totaal zijn in de VS nu zo'n 2,5 miljoen mensen besmet. In een aantal staten zijn versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Het weer een aantal buien met onweer, hagel en windstoten, vooral in het noordoosten. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wisselend bewolkt, misschien nog een onweersbui en hooguit 20 graden.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 Zandvoort heeft het Zandvoort. en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort Een de zomerhit. Z Z Dit is de zomer van ZFM met hem nu. ZFM oud Zandvoort.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 Dat is een respectabele. Ja, ja. Waar, waar hielden jullie die paarden dan? Uh, opa had een, naast het huis een, een pakhuis, zeg maar, noem ik maar. En daar had hij zo'n ding ingemaakt, zo'n stal ingemaakt voor de paarden. Dat, dat was park. dan in de Bilderdijkstraat? Ja. Want waar, het pand van opa zeg maar, was de winkel, boonhuis, zo naar de Bilderdijk. En daarnaast zat dan nog, wij noemen dat gewoon de schuur. Maar, en om de hoek zat er ook nog zo'n zo lotie. Er tegenaan gebouwd.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 Echt. Nou, ik heb joh, ja, Dan gaan we even naar de muziek okay. luisteren. O, oh, ik ben rijker dan ik ooit oh, heb kunnen Ik heb ik op jouw liefde elke nacht, slap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het is mijn hart, Dan laat van mij, dan laat van mij.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 Hij heeft ze eten verdiend voor mijn hele leven. En nu heb je je pensioen. En, uh... en hadden jullie ook een landje... waar het paard op uitgelaten werd? Nou, dat deden we het de voetbalvelden. <laughs> Toen hij... Ja. Toen had je dat bijveld nog... in de Vondenlaan. Ja, en maar daar uh... mochten dan die paarden wel op lopen. Dat maar, was afgesproken. Dat zondag, uh, dat, dat kon... zwinters onder water werd gezet. Ja, maar de zwinters bleef in stal natuurlijk. Maar zomers, als ze terugkwamen uit de wijk... dan uh, werden ze naar het land gebracht... We mochten er niet op zitten. Stiekem deden we dat toch als we weg moesten brengen natuurlijk. Maar dan moest mijn vader dat niet zien hoor. Want dat beest heeft gewerkt de hele dag zit hij. Hij ja, heeft nu zijn rust bij <laughs> Heb jij ook nog meegemaakt dat die schaatsbaan uh, tegenover de Potgietenstraat was? Ja, dat was de oude ja Maar ik heb het dus waar wij de ja, nee dat de Dat, dat weet ik, ja precies. Maar Zeemeeleveld, waar nu de Potgieterstraat is, Stollenstraat Jan Piet zo, dat, dat waren voetbalvelden. Dat heb ik ook al gezien.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 We begonnen zeg maar in Noord en we gingen zo door naar uh, Korshoren uh, uh, overal. Eigenlijk door heel Zandvoort heen. En zo tot, tot uh, voorbij de muur aan toe. Dus daar vooraan in Bentveld, zeg maar. Ja, precies. En dan hadden we ook nog En dan weer terug. Het was hard werken. Ja. ja. En hoe vonden, troffen jullie de winkel aan? Weet je dat uit overlevering of zelf? Want er is al een jaar of acht geweest zijn. Toen jullie terugkwamen. Nou, ik weet wel. Onze woning in de Helmstraat. Daar gingen we toen weer naartoe.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 1962 ja. op de Friese Varkenmarkt gewerkt. Op die school, dat was da er dus vlakbij. Daar daar ik kan we, me daar helemaal niks van Daar was, van was en... daar de kistencentrale. Daar ja. moesten we lege kisten in Op de Friese Varkenmarkt? Ja. Daar moesten we lege kisten in. En dan ging je door naar de Koude Oor, Want dat, dat komt er eigenlijk zo ja, uit het bruggetje over. Ja. Langs die kazerne. Want ik heb in die Koude kazerne nog in dienst gelegen. Wat later al... het politiebureau werd. Ja, wat nu het politiebureau is, ja. Daar heb ik nog in dienst gelegen.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 Ja, hoe, hoe ze die, aan die groenten kwamen, dan moest je voor met paard en wagen naar de Koude Horn. Was dat de hele dag of was dat tot een bepaalde tijd? Dat ze maar ze waren in de ochtend uur even, morgens vroeg tot een uur of tien. En dan, uh, want dan gingen ze weer naar de veilingen toe, die groziers, om inkopen te doen. En die zaten door het hele land heen natuurlijk. En daar zaten dus verschillende groziers... Ja.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 moesten we spelen. S'morgens om kwart voor tien. Dat was met de veteranen de eigenlijk al. Hè? Want toen waren we leeftijd van dik 6, 37. je bij de veteranen. En koud. Het veroord was februari. En dan had je bij Haarlem Gingen die ballen vaak over dat hek heen. En laatste laag ze. slopen. er was op die tijd nooit iemand die die ballen afhaalde. En ik had tegen die scheidsrechter En dus neem nou een paar ballen mee. Want het is koud. Als je bal erover gaat, dan kun je dus dan wachten. Nou, dat maakte niet zelf wel ik ze zei, ja, nou, dus geen ballen mee.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 Jij uh, hebt gespeeld in uh, Zandvoort Meeuwen 1. Ook, ja. En, en kan je daar uh, nog namen nou, van ja, je... Zandvoort Meeuwen, dan kwam je eigenlijk overal, he, door heel noord holland uh, Soms een gedeelte Utrecht, heel Linkwijk bijvoorbeeld. En, uh, ja, ik van voor Noord-Hollands uit erg veel Hollandia die kant op. Wij horen dus Inkhuizen. Ja, en uh, medespelers? Medespelers. En wat speelde je, sorry? Ik speelde in Doel. Jij was de keeper? Ja.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 En uh, Andries en Pieter zitten samen op de kaartclub van de volkstuinvereniging. Dus dit was even een onder onsje over iemand die ook op de kaartclub ja, zit. Ja. Goed. tussendoor even. Ja, ik eens, ja, omdat even het, naar omdat nou, dat Omdat zijn dochter nou er dus bij ja, zit, ja. precies. Dus ja. Dus, dus, ja. Dus dat zijn de Stobbeler ook de, in je team? De, zijn de Stobbeler ook. Arend later nog. Aaldert ook, zijn broer. Ja, dat was maar de, er een drie, Ja, ja, ja. En... Ja, uh, Steefwater staat dat er ook in. Want die jongen, de gebroeders water zeiden we altijd thuis. Ja, dat klopt. Want die waren ja. toch stukken en uh, schilders? Ja, dat, waren, dat was but met zijn broer Jan. Oh ja. Stijf niet. u oh. was uh, Meenik Timmerman. En de, maar, de wedstrijden van Zalfred tegen HFC waren beroemd? Ja. Daar gingen we als jongen altijd naartoe om te vechten. Ja, dat was ook. Dat was ook uh, ja, maar die. Kijk, die, die, dat was altijd een beetje moeilijk. hè? Die waren in ons oog een beetje te oud, weet je wel. Ja. En, uh,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 Ik was veel het werk, daar had Ik had gewoon geen tijd. Ik zat veel buitenland. zand. Ik heb later ook nog, toen ik nog bij Kuipen werkte... zat ik veel op die groenteveilingen. Toen reed ik door het hele land heen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Daar had ik geen tijd voor. En, uh, in het begin zat ik op een vrachtwagen. Daar reed ik altijd die route om die klanten te voorzien... van hun zeg maar, bier, uh, conserven, dat is werk. En later ben ik in de groente terecht, op die geveilingen terechtgekomen. Maar waarom moest je dan door het hele land? Nou, omdat het overal werd er gekocht.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 maar ik zat ook wel in Goes, in Zeeland. En toen had je nog niet die, die dam. Toen moest je helemaal om, hè? via Brabant. Moest je naar, naar Zeeland toe toen En wat, wat haal je dan in Zeeland? Wat was dan eh, dat? Ook fruit, hoofdzakelijk. Hè? Appel en peren. En uh, ja, in, in uh, Sunder en zo had je weer een grote aardbeienveiling. Had je Geldermals ook. En, en Saldommel ook. Dus je zat, je zat eigenlijk overal. Oh, Al. Tijden... Uh, ik zag Thomas kijken. Thomas, uh, was er nog een muziekje? Goed.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 Je weet, het is heerlijke zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb s nacht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 Alle huisjes, alle hekken, alles, alles moest weg. Tegelpaden, alles moest weg. Want het uh, kwam ophoog. Dat was ook nodig hoor. Want we stonden zo wat, Op sommige plaatsen uh, kon je met kaplaars niet eens met de tuin komen. Zo hoog stond het water op die punten. En dat is allemaal geëgaliseerd. Maar er is ook uh, 80, 80 centimeter zand opgekomen. Dat is een boel. Ja, dat kan je op zand 25 dan wel wat plegen. We ja, ja, ja. ja. We, krijgen, we stellen elk jaar mist. Het dan kunnen Dat we krijgen we